En begonnen te slaan. Die twee zijn nu aangehouden. In de Jemenitische hoofdstad Sanaa is een aanslag gepleegd op de minister van Defensie. Hij kwam met schrik vrij, maar zeker zeven van zijn lijfwachten kwamen om het leven. De aanslag werd gepleegd met een autobom voor een regeringsgebouw in Sanaa. De afgelopen maanden overleefde de minister van Defensie meerdere aanslagen. Deze aanslag houdt mogelijk verband met de dood van de nummer 2 van Al-Qaeda, die werd vermoord in Jemen. De Occupy-beweging mag weer permanent demonstreren op het Malieveld. De rechter vindt dat de gemeente Den Haag niet goed duidelijk heeft kunnen maken waarom de actievoerders s'nachts weg moesten. Door de uitspraak kunnen de demonstranten weer een permanent kamp opzetten. Ze moeten er wel voor zorgen dat er altijd een aanspreekpunt is voor de politie en de gemeente. De kamp werd in juli ontruimd omdat er, volgens burgemeester van Aertsen... grote kans was op ongeregeldheden. De gemeente Den Haag heeft zes weken de tijd om beter te onderbouwen... waarom de demonstranten s'nachts niet op het Malieveld mogen zijn. In Rotterdam heeft een bouwvakker een val van zes meter overleefd. Het ongeluk gebeurde op het dak van het faculteitsgebouw... van het Erasmus Medisch Centrum. Volgens de politie viel de man door een gat naar beneden... De bouwvakker is met snijwonden en rugletsel opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen klaart het op. Middagtemperatuur zo'n 20 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een paar buien. Het wordt dan 16 tot 18 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er zijn vanmiddag vrij veel ongelukken gebeurd. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo staat verknopend Beekbergen. 4 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... tussen Afrit Hoendelo en Stroe, 4 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden... vanaf knopend Beekbergen via Arnhem, over een A50 en de A12. Op de A7 van richting Hoorn voor Afritweidewormer, 5 kilometer. Daar is de weg weer vrij. De A28 Utrecht-Zwolle voor Amersfoort, 5 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Gouda en Woerden rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur en dat komt door een aanrijding.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 Goedemiddag en welkom bij de Stemming van Nederland. Op geheel eigen wijze volgde kabinetje Jan-Jaap van der Wal de afgelopen weken de verkiezingscampagne. Hoe precies en waarom, dat horen we straks van hemzelf. De finish is eindelijk in zicht. Vandaag is de laatste dag dat partijen campagne kunnen voeren. Op de valreep kiezen veel lijsttrekkers voor een scherpe aanval op elkaar. Daarnaast ze zich op voor het grote slotdebat van vanavond. Wie zegt wat en wat worden de thema's voor het debat? Wilma Borgman zit in de NOS-studio in Den Haag. Wilma, goedemiddag. Goedemiddag hey, Eva. De campagne werd vanmorgen van vooral in de kranten uitgevochten en gevoerd... had ik het idee. Ja, wat je zag, uh, en op internet natuurlijk ook. En überhaupt is dit een mediacampagne. Dus de krant, radio, tv die worden steeds belangrijker dan de zaaltjes uh, van weleer. Wat je vandaag ziet gebeuren is dat uh, Wilders uh, van nu.nl... de vraag krijgt voorgelegd of hij nog invloed heeft. Of hij nog invloed denkt te hebben. Uh, want uh, sinds hij wegliep uit het kashuis staat de PVV niet meteen... op de lijst van partijen die in een coalitie kunnen terechtkomen... Na morgen. Nou, Wilders is het daar helemaal niet mee eens... want het mag dan zo zijn um, dat het CDA heeft gezegd... niet meer met de PVV te willen regeren. Uiteindelijk gaat het volgens Wilders puur om de vraag... is er een meerderheid te vinden of niet. En dan kan het volgens hem ook best zo zijn... dat uh, zijn partij uh, gewenst wordt uh, voor een meerderheid. En uh, Hans Spekman, die heb ik ook nog gehoord. Ja, die heb ik ook gehoord op Radio 1. Um, Spekman heeft gezegd dat hij liever niet... het scenario van 2010 wil herhalen. Toen verloor de Partij van de Arbeid op nippertje de verkiezingen van de VVD. Uh, haalde toen uh, 30 zetels en de PvdA 31. En toen ging het om een verschil van 80.000 stemmen. Dus dat is eigenlijk maar heel weinig. Uh, op een totaal van uh, dik 9 miljoen uh, uh, kiezers. En dat scenario willen ze bij de PvdA liever niet nog een keer. En daarom gaan ze tot en met morgen de stembussen sluiten ze dus ongeveer uh, campagne voeren. Uh, Hans Pekman uh, zei vanochtend dat er in, uh, in sommige dorpen geen roos meer te koop is. <laughs> geen rode meer, denk ik dan vooral. Omdat uh, de PvdA-vrijwilligers al die rozen opkopen, um, want tot en met morgen wordt alles op alles gezet. Dat geldt voor de VVD trouwens ook. En die delen dan weer geen rozen uit, maar die doen het met smoothies. Want gezond maken is immers het thema van de VVD-campagne. En dat geldt kennelijk niet alleen voor de overheidsfinanciën... maar ook voor de kiezers, dus vandaar die smoothie. Um, Gaan alle lijsttrekkers trouwens weer de straat op, of nog steeds de straat op? Nou, er waren een paar vanochtend wel even op straat in Den Haag te vinden. Rutte bijvoorbeeld, Roemen was ook even hier um, uh, in Den Haag te vinden. Uh, de fractievoorzitters waren allemaal uitgenodigd... voor de huldiging van de Paralympische spelers uh, hier in Den Haag. Uh, Samson had als enige lijsttrekker daar gehoor aan gegeven, dus die was daar. Maar Rutte was er ook, maar dan niet in zijn rol als fractievoorzitter of lijsttrekker... maar in zijn hoedanigheid als premier. Überhaupt zie je niet zo heel veel uh, politici op straat. Afgelopen zaterdag waren er wel um, veel uh, activiteiten op straat. Mm -hmm. Maar de lijsttrekken zie je um, vandaag nauwelijks nog. En morgen alleen maar als zij hun stembiljet in de stembus stoppen. En dat past eigenlijk wel bij deze campagne... die toch voornamelijk op tv is gevoerd mm -hmm. en op radio. Want Eva, misschien is het jou ook opgevallen... ik hoor de laatste dagen bijna geen reclameblok op radio meer voorbij komen... zonder uh, spotjes van politieke het partijen erin. Het is een daarin. tsunami... Van verkiezingscensus. He? Ja, heerlijk. Ik zit er middenin. Um, even nog over die, uh, die 80.000, die marge van 80.000 die Spekman toch ja. nog binnen wil halen. En daarom gaan ze allemaal tot het laatste momentje door. Denk jij zelf dat het nog zin heeft? Ik bedoel, kan je nog een verschil maken met zo'n laatste dag campagne voeren? Nou. Er zijn nog heel veel zwevende kiezers over te halen... dus er zijn wel veel stemmen nog te winnen. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat er nog grote verschuivingen zullen zijn. Niet zoals we de afgelopen weken hebben gezien. Hè. De verschuiving die de PvdA liet zien van 22 naar 35 zetels... in de peilingen natuurlijk, maar toch. In een paar weken tijd naar nou, dat soort verschuivingen... kan je op deze termijn niet meer verwachten. Maar in diezelfde peilingen gaat het tussen VVD en PvdA nek aan nek. En als het zo close to call is, zoals de vorige keer die 80.000... dan betekent elke stem... kan. Elke elke stem het verschil betekent tussen winnen of verliezen. Ja, dat betekent waarschijnlijk ook dat ik morgenavond tot drie uur s ochtends hier in de studio verslag zit te doen daarvan. Maar dat nou, wordt heel gezellig. Precies, de vorige denk. keer herinner ik me dat wij om kwart over vier een toespraak hadden van Mark Rutte, die toen pas in de ochtend dus van woensdag op oh. donderdag, uh, kwart over vier, die toen pas zeker genoeg was van de einduitslag om zeg dat zijn nou overwinningsspeech... Oh het is zo spannend. Het <laughs> is ook zo. Tot slot kort nog eventjes Wilma. Vanavond het laatste verkiezingsdebat. Ja. Welke onderwerpen staan op het programma? Nou ja, het de debat van vanavond het is vooral gericht op mensen die nog niet weten wat ze gaan stemmen. Die uh, zwevende kiezers, vorige week wist bijna de helft van de mensen nog niet waarop te gaan stemmen. Misschien kunnen die vanavond dan hun keuze maken als er elf lijsttrekkers in debat gaan. Dat zijn de lijsttrekkers van alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Uh, en die moeten dan proberen die laatste zwevende kiezers over te halen. En dat zal je niet verbazen. Het gaat natuurlijk over die belangrijke thema's die tot nu toe steeds een rol hebben gespeeld in de campagne. Over Europa, werkgelegenheid, de betaalbaarheid van de zorg. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen vanavond. We gaan allemaal kijken. Wilma Borgman, dankjewel. Verslaggever Joris Kreuvel leert de fijne kneepjes van het vak van vrijwilliger. Elke dag gaat hij met een partij mee om te flyeren. En vandaag is hij op pad met vrijwilliger Adria Andringa van D66... in een Haagse wijk vol grote huizen. Dag, dag. wij zijn van het D66-campagneteam... Ja. Ik wil even deze flyer geven. Ja, dankjewel. Weet u het al? Uh, nee, weet ik nog niet. Kunnen we even vragen wegnemen wellicht? Nou, vast. Maar ik zit met vier kinderen die eigenlijk naar bed moeten. Maar lees dit anders even door. Ja, en, uh... denkt, mijn, mijn zoon die heeft er wel een heel goed idee over. Wat, wat over... Oh, dat komt er zo aan. Ah, ja, en... wat, wat zou jij zeggen? <laughs> ik zou stemmen op D66. Oh, en waarom? Omdat D66 vind ik een hele goede partij... omdat ze heel erg zijn... Voor, voor de kinderen en voor de scholen en ook heel erg voor het milieu. Dat klopt. Goed, ja, en, goed Dus jij gaat je moeder nu overtuigen? Hè? Ja. Nou, ze heeft een mooie fly meegenomen. Gaan we zo gezellig uh, in bed uh, voorlezen? Dan komen jullie er helemaal uit. Kan je moet ook stemmen? Nee, je moet 18 jaar zijn. Ja, heel goed. Ja. Iets. Je hebt goed opgeleverd, jongen. Je moet de Mark oh, nee. op Mark Rutte stemmen. Bovensin op Mark Rutte. Nou, dat dus, de strijd, is een strijd. Het is gisteren maar hier in huis. Moeder, vanavond. Ja, we zijn aan het kanvast in een vvd buurt dat uh, al die VVD's, ja, misschien zijn ze teleurgesteld... en wij gaan ze over de streep trekken om te kijken of ze op Alexander, Alexander Pechtold gaan stemmen. Ja, toch? precies, he? dat is het idee inderdaad. Wat is goed om te zeggen? Dat het belangrijk is dat we de financiën op orde krijgen. Daar zijn we nu aan begonnen en dat moeten we doorzetten de komende jaren. En daarnaast niet te veel Europa, de schuld geven van alles... want dat is uiteindelijk de kracht van, uh, van een heel groot deel van onze economie en samenleving. En dat moeten we koesteren. Maar en... hoe moet ik nou als eerst God, ben je nou eens zeggen, je bent weer kwijt, joh. Gewoon dat je campagne voert voor Oh, oh ja, ja goed ik raak er helemaal van in de war als ik naar het hoofd van Pechtel zit te kijken. <laughs> Meestal hoor ik dat alleen van vrouwen, maar... Goedenavond, mevrouw. Wij zijn van het d 66 campagneteam. Ik heb al mijn keuze gemaakt. Samson. Kijkt u eens even naar hem. Naar ja, Pechtold. ik weet het wel. Ik vind hem geweldig. Hij heeft de partij weer helemaal opgekikkerd. Precies, want het was tien jaar geleden dat toch... Uh... Ik, maar ik vind dat bij alle partijen, behalve bij Samson... De minder, de minder vermogenden in de knel komen. Ik heb een pensioen, ik ben al plus acht punten achteruit te gaan, procent. maar ik kan nog goed leven. Ik heb niks te klagen. Ja. Maar juist die mensen die naar de, naar de voedselwurst moeten gaan, en die wil ik nog eens een keer helpen. En daar kunt u me niet van afbrengen. En Daarom wel stem ik dit keer op de P vandaag. Nou goed, deze 60 staat er ook voor. Ja, Die is zo, ook voor de minder bedeelde. Eerlijk waar, laten we maar eerlijk zijn: ik vind Pechtold geweldig doet. Ja. Maar hij is niet wat dat te gaan en Europa. Daar ben ik ook voor. Dat is helemaal goed, want ja. PvdA en GroenLinks... zijn toch de enige drie partijen die dat echt ja, willen? dan doen ze, moeten ze maar eens een keer met z'n drieën wat gaan doen. Ja, we proberen wel te voorkomen dat we de Jehovah-getuigen worden... die de voet okay. tussen de deur houden oh, Dus ik deed het verkeerd op. Nou, je, je hield wat lang vol, maar aan de andere kant... ik had niet het gevoel dat mevrouw het vervelend vond. Nee, toch? Dus die was zelfstandvastig en dan is het niet erg. Maar als mensen een keuze hebben gemaakt, dan moeten we dat ook gewoon uh, accepteren. Als het nou morgen allemaal afgelopen is, dit hele circus... val je dan in een gat eigenlijk? Nee, dat niet. Ik denk dat ik donderdag lekker rustig aan ga doen. Een verkiezingsfeestje is natuurlijk op woensdag, dus donderdag even uitslapen en even bijkomen. Maar daarna ga ik weer gewoon aan het werk. Hé, hey, wat denk je? Zetel of dertien, denk ik, zoiets. Ja. Lijne winst. Morgen gaat Joris op pad met de SP. Politieke statements zitten niet alleen in de verkiezingsprogramma's, maar ook in liedjes. Uit welke song komt bijvoorbeeld het volgende citaat? Oké, okay, I get it, I get it. Your story is getting old. Give me some fresh new lies that have never been told. Sold, moet ik zeggen. Sold. Juist. Uit het nummer Lies van onze eigen Tim Krol. En we draaien de versie van het Radio 3-programma That's Life. van Tim Knol. Goedenavond! <lacht> dit is Panache. Hier ben ik weer in je kadertje. Hieronder staat het aantal views. En misschien ben jij wel de eerste na mijn moeder die dit bekijkt. Hoe hm, cool. Dit is aflevering 3 van Panache, Het meest succesvolle satirische programma over de politiek op YouTube. Als je een skateboardfragment van Jan weet ik ook... en er niet mee rekent. Ja, een intensieve verkiezingscampagne van 2,5 week. Het is een eindeloze bron van inspiratie voor een dagelijks comedyprogramma. Cabaretier Jan-Jaap van der Wal bespreekt iedere avond... in het YouTube-programma Panache op geheel eigen wijze de verkiezingscampagne. Jan-Jaap, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik heb net een klein stukje laten horen van Panache. Als ik zeg dat het een soort... Hollandse Daily Show is over onze verkiezingen. Hier zit ik dan een beetje in de buurt qua sfeer. Ja, en dan dank ik je ook voor het compliment. <laughs> dat uh, dacht uh, ik al. Ja, nee, kijk, het is, uh, het is een beetje geïnspireerd uh, uh, op de Daily Show in Amerika. Daar ben ik een grote fan van. En um, ja, wij, wij kijken samen met heel veel uh, cabaretiers, comedians en redactieleden. al die verkiezingsdebatten en al die dingen. En wij, uh, het is echt een beeldgedreven programma. Dus dat, uh, we, qua opzet ok is het hetzelfde als daar. Voor iedereen die het nog niet heeft gezien, die arme zielen die jou nog niet hebben gezien, wat is Panache precies? Nou ja, Panache is een, een, een dagelijkse show op YouTube, dus het is helemaal online. Maar het is gewoon wel een televisieprogramma, zoals het ook op televisie zou, zou uh, te zien zou kunnen zijn. Maar dan helemaal online. En Het gaat over de verkiezingen en we, we doen dit nu een maand. En we doen het in samenwerking met NRC Next. Dus iedere ochtend staan we ook achter op de NRC Next met een satirische pagina vol met stukjes. Het programma is alleen op YouTube te zien. Waarom eigenlijk? Want ik heb het gezien natuurlijk en je hebt een gezellig studiopubliek, allemaal dat soort dingen. Het is net echte televisie, maar dan niet op televisie. Nee, nou ja, kijk, wij, uh, toen het kabinet viel uh, begonnen wij ons uh, de raderen te draaien. En dan uh, wij dachten laten wij, we, laten we dat ook televisie gaan doen. En dan, uh, ja, dan kom je via omroepen uh, bij de netmanager terecht. En dan zit het hele schema al vol of het kan allemaal niet. Uh, of, uh, nou goed, je, je weet zelf een beetje hoe dat gaat. Zeker. Dus, uh, en, en dan kan je denken, nou jammer, dan doen we het niet. Of we dachten, nee, maar we gaan het toch doen. En toen zijn we met YouTube gaan praten, want dat is eigenlijk ook een... Een uitzendpartij, dat is eigenlijk ook een zender. En dat merken we ook, mensen kijken het en mensen kijken het ook hun eigen tijdstip. Want ja, het staat gewoon de hele dag op YouTube. En eh, mensen kunnen het ochtends kijken of s avonds. Dus, dus ja, wat dat betreft is het gewoon hetzelfde, maar dan ook internet. Misschien wel de toekomst van hoe we allemaal televisie nou, gaan kijken. Nou, dat zou ook best wel eens een keertje kunnen, ja. We gaan het hebben over de campagne. Vandaag is de laatste dag met als afsluiter vanavond het NOS lijsttrekkersdebat. Je hebt natuurlijk alles gevolgd de laatste tijd. En het was veel, moet ik zeggen. Ja, het was, ja, echt het was heel veel. te veel eigenlijk, hè. Het was uh, intensief, zou ik maar zeggen. Ja. Een beetje eufemistisch. Wat valt jou het meeste op als je een beetje dat geheel overziet van die 2,5 week? Nou ja, je ziet dus dat, uh, dat, dat ze, uh, vooral Rutte en Roemer aan het begin... wat eigenlijk de, de grote twee titanen leken te worden, zeiden... nou, we, do, we doen uh, heel weinig. Of in ieder geval, we komen alleen op de tijdstippen dat wij het, uh, dat wij het uitvinden komen. Maar dat is uiteindelijk al voor woord gezet. En uh, uiteindelijk is er toch een soort circus uh, uh, in zijn losgebarsten. En uiteindelijk is die rare Samsung natuurlijk gewoon erbij gekomen. En uh, ja, ik, het lijkt alsof iedereen in een soort uh, paniek is. Dus ik zou wel eens een goed gedegen onderzoek willen zien... in hoeverre dat nou eigenlijk allemaal geholpen heeft... dat je bij koffietijd gaat zitten... en dat je, je door het van huis laat bevragen met de meest dubiele kwesties. En, en wat dat betreft, uh, ja, ieder, iedereen lijkt er wel klaar mee of zo... op de een of andere manier. Dus, dus, dat is, dus aan de ene kant is het een strijd om de kiezer... terwijl de kiezer zelf denkt, nou, ik heb mijn kwestie wel gehad, <lacht> denk ik. En als specifiek als je kijkt als cabaretier, dan let je op bepaalde dingen, dingen natuurlijk die ons aan het lachen maken, als je die uitvergroot. Is iedereen even dankbaar daarin als je ernaar kijkt? Nou, het le le leuke van bijvoorbeeld zo'n Emil Roemer is dat ja, die, die man is gewoon moe. Dus die, die, dat, dat gaat echt mis nu de laatste week. En het leuke van het programma is dat wij wij manipuleren geen beelden. Dus dat denken mensen soms. Maar ja, dan zet je dat en dat achter elkaar. Alleen in principe laat je de politici zelf in hun eigen val tuinen en je hoeft soms maar een aantal debatten terug te gaan... om ze totaal iets anders te horen zeggen. En uh, ja, dan, dan heb je ze. Dan heb je ze, en dat veroorzaakt ze allemaal zelf. We hebben een uh, fragmentje Roemer uit jouw programma. Ja. Ik heb wel eens het grapje gemaakt... ik, uh, ik heb al last van hoogtevrees bij het aardbeien plukken. <lacht> <lacht> en moesten ze toen wel lachen? Ik bedoel, kom ook. ook. Zo, als je zelfs kinderen niet aan het lachen kan krijgen... dan is je grap gewoon niet goed, eh, en je Roemer... Ik, ik snap hem ook gewoon niet. Ik heb al hoogtevrees bij het aardbeienplukken. Ja, Waarom was... heb je hoogtevrees bij het aardbeienplukken? Het dit is een heel raar verhaal. Serieus. Nog eens... Deze lag heel erg voor het oprapen, denk ik dan. Jawel, maar goed, je moet hem wel zien. En, uh, uh, maar dit, die, ja, dit is in, in het kader van Emil Roemer is moe is dit wel een heel goed voorbeeld. Ja. Dit was in het Jeugdjournaal de mm -hmm. En uh, volgens mij zijn kinderen echt heel makkelijk aan het lachen te krijgen. Zeker omdat ze zo zenuwachtig zijn. Uh, maar dat, <laughs> dat lukte hem zelfs niet meer. Terwijl dat was toch uh, een aantal jaar geleden was dat zijn grote handelsmerk, de humor... En ja, als dat het laat afweten, dan is dat geen goed teken, lijkt mij. Zou er een spindokter achter die grap hebben gezeten? Nou, weet je, dat is ook zo bijzonder. Maar dan weet je waarschijnlijk nog meer van een ik... dat dan natuurlijk ook allemaal van die mannen achter zitten. Dan denk ik, ja, maar die moeten dit toch ook zien? En die moeten toch ook snakken dat het gewoon een heel slecht idee is? We hebben ook gezien dat GroenLinks, die zijn nu vier nachten en dagen wakker. Weet je dat? Nee, wist ik niet. Ja, en die hebben dus een soort campagne-team... wat nu vier dagen, vier nachten wakker is. En dat kun je dan volgen via een webcam. Dat hebben wij gedaan. Nou, je valt gewoon in slaap. Er zitten gewoon echt allemaal mensen in een ruimte uh, te internetten. Die zitten te Twitteren en te Facebooken. Dan denk je, ja, maar is er is nou niemand die zegt... jongens, dit is gewoon een heel slecht idee. Laten we dit gewoon niet doen. Ze zijn misschien allemaal een beetje de weg kwijt. Mark Rutte was ook uh, vaak doelwit van je grappen. Laten we even naar een fragmentje luisteren. Leiderschap is in de eerste plaats feiten benoemen. Dit... Is een tafel. Ik? Jan jaap Naar buiten? Geen brommer. Jullie? kijken YouTube. Leiderschap. <lacht> Tenslotte moet ik nog wel even opmerken dat de... Partij van de Arbeid is een bedreiging voor Nederland. Dat een bijzondere feitencategorie behoort, Namelijk vergelijkbaar met feiten als... Stankwoord Boerenkool is lekker. En die nieuwe van Kluun is echt fantastisch. Is Rutte een dankbare? Nou ja, Rut is natuurlijk de baas, dus is, satire gaat altijd toch tegen de machtigste persoon. En uh, ja, wat dat betreft is het een dankbare man, want ook hij uh, raakt een beetje in paniek. Uh, uh, dat, dat, dat zie je ook. En uh, uh, ja, vanavond zit hij er weer in, hij heeft vandaag de Paralympiërs heeft hij gehuldigd. En uh, dat levert toch weer een paar uh, mooie beelden op, kan oh. ik je vertellen. <laughs> ik kom er al iets bij voor, maar daar gaan we nog niet over fantaseren. Nee. Je zei het net al aan het begin uh, dat, uh, dat ze een beetje in paniek zijn in jouw optiek... en dat ze dus maar uh, aanschuiven bij Coffee Max en noem maar op allerlei verschillende dingen. We hebben ook gezien dat Rutte bijvoorbeeld echt gegrild werd bij de wereld draait door. Um, onverstandig, wat jou betreft... Nee, nou ja, kijk, het is ook weer moedig, moedig uh, dat hij daar gaat zitten. En uh, kijk, de wereldraadoor heeft een behoorlijk rood stemkool, zullen we maar zeggen. Dus daar kun je je altijd achter verschuilen. Maar ja, uh, ja, je moet het allemaal doen. We, we, we, we waren op een gegeven moment aan de beelden zoeken. En toen kwam er een heel mooi fragment voorbij van Oprah Winfrey uit Amerika, die Obama aankondigt. En die legt dan ook uit dat het voor het eerst in 25 jaar is... dat er een zittende premier of een minister-president is... die in een, ja, een soort low-culture-programma langskomt. Mm -hmm. Dus daar is er wat dat betreft veel meer afstand. En hier in Nederland uh, kent het allemaal elkaar... en het tutoieert elkaar allemaal. Ja, is dus... dat verstandig, denk je, Jan? Ja, want ik heb er soms ook met kromme tenen naar zitten kijken... dat ik dacht, ik weet niet of je dit moet doen... als je je statuur als leider wil behouden. Ja, ik ook. Ik ook. En Peter R. de Vries, die er dan tegenin gaat... terwijl Mark Rutte uh, had toch uh, Peter R. de Vries kunnen wijzen... op het feit dat hij toch... Ook ooit politicus dacht te willen worden. Dat werd en, niet benoemd aan tafelfilm. Nee, en, en dat is ook een mislukt project geweest. En dan ben je ook uitgepraat. Maar ja, je moet inderdaad, uh, je moet de hele tijd scherp zijn, want je kan zomaar gepakt worden. En dan uh, zeg je Freek die jongen af, en dan krijg je Theo En dat is ook niet echt slim. Nee, dat was ook weer een beetje rampzalig. En als je zelf uh, je grappen maakt. Want je zegt wij manipuleren de beelden niet. Je creëert een soort humoristisch bedje voor en achter die uh, beelden waarin ze kunnen landen. zeg maar. dat ze, dat ze een beetje uitvergroot worden. denk je ook wel eens bij jezelf. Dit ga ik net niet nog vetter aanzetten, omdat ik niet iemand wil beschadigen. Of speelt dat geen idee? Nou, wat wij wel hebben gedaan is dat we ervoor hebben gekozen om de politiek te helpen. Dus we, we kiezen geen kleur wat dat betreft, we geven geen stemadvies. Dus we gaan ervan uit dat al die politici inderdaad een mooi en goed verhaal van Nederland te vertellen hebben. En we gaan ze helpen om dat eruit te krijgen. En dat ze dan vervolgens uh, over alles en iedereen heen struikelen. Ja, dat is dan, dat is dan de grap inderdaad. We hebben, we hebben een aflevering gemaakt over Hero Brinkman... Ja, dat was echt fascinerend. Die man die spreekt zichzelf bijna in één interview tegen. En ja, de, de lijn is dan, ja, Hero, ik probeer je echt te helpen om, <laughs> uh, om je verhaal over het voetlicht te krijgen. Maar op deze manier lukt het gewoon niet. In plaats van dat ik, uh, dat ik met een vingertje ga wijzen en zeg, het is allemaal heel slecht. Want ik bedoel, uiteindelijk zijn het ook mensen die volgens mij echt toch wel het beste voor hebben met Nederland. En het ja. lukt ze niet om de, ju de juiste taal te vinden. Niet altijd voet. helemaal. Wie is er nou echt, gewoon wie biedt niets om om te lachen? Nou, Jolande zou ik. Ik, bedoel, ik. GroenLinks is werkelijk... wat die van zichzelf hebben gemaakt, dat is, dat is eigenlijk beschamend. En uh, ik denk dat onze vriend Tovik Dibi daar voor een heel groot deel debat aan is. Maar die komen dus totaal niet uit de verf. En, uh, ja, is het dan dat... leedvermaak om, uh, om daarmee te spelen? Of... Nou, nee? juist, er is ook bijna geen uitspraak van haar uh, te vinden terug op beeld. Want die vrouw die is de afgelopen, de afgelopen drie weken nauwelijks in beeld geweest. Dus wat dat betreft uh, uh, kunnen dat wel eens de grote verliezers gaan worden van deze verkiezingen. Je gaat ook nog twee weken langer door, heb ik begrepen. Nou ja, we gaan morgenavond uh, met alle comedians gaan we de uitslag kijken. En dan gaan we daarna een show maken. Die komt om drie uur s'nachts online. Ik hoorde in een vorige fragment ja. in je uitzending dat ze om kwart voor vier vorig jaar... of twee jaar geleden nog een overwinningsspeech hadden. Het ja. zou wel weer eens laat kunnen worden, maar wij hebben dus meteen na de uitslag een show online... En dan gaan we nog twee weken door met onder andere Urbanus gaat een keer meedoen. En uh, andere comedians ook over de formatie. Want het kon ook wel eens een keer een hele lange formatie worden. Dat uh, vrees ik ook. Nou, veel succes ermee. Jan-Jaap van der Wal, dank je wel. Graag gedaan. En vanmorgen stond Ferry de Groot weer iedereen te woord die de politieke klaaglijn belde. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Politieke nood, wel Ferry de Groot. Hallo, dit is Ferry de Groot. Ik spreek met uh, Anneke Kolkman. Ik heb een de echtgenoot die kapitein is. Ik heb een zoon die eerste stuurman is. En ze zitten beide aan de andere kant van de wereld. Ze hebben dus geen machtiging kunnen ondertekenen. En er is ook geen creatieve oplossing door mail dat mij een mail sturen... dat ze mij alsnog machtigen. En voor welke partij is dat jammer, denkt u? Nou, ik denk voor D66. Dat zijn dus twee stemmen voor D66. Oh, Oké, okay. dus die moeten we er eigenlijk bij gaan tellen. Moet je luisteren, Ferry. Ik heb zo'n vreselijk regel aan, uh, aan die Ton Elias, weet je wel. Die vreselijke, die opgeblazen patjepeer pat van de VVD. Maar waarom... weet je waar die op lijkt, die man? Die lijkt op die oude, die al lang overleden senator Harm van Riel van de VVD. Dat men... hey, is voorzitter. Hé, Luister eens, luister eens, luister eens, luister eens. Alleen maar aan, aan Wassenaar denken. Het is echt, ja, echt de VVD'er dus, hè. Dit Dat is die, ja. de postkoloterij. Ik denk alleen maar een aan van de Het Maakt niet uit, hè, wat ik zeg. Zegt u het maar. Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vrede leven, dus niet gaan stemmen. Je wordt wat allemaal of niet? Oh ja? Ja, natuurlijk, man. Ik stem niet meer. Tot de maar... kijk, hè? Tot de kijk, hè? Goedemorgen, met Willem Boer uit Dordrecht. Hé hey, meneer Willem Boer. Ja. Het gaat om het volgende, hè? Ik hoor in het radioprogramma steeds uh, signalen vanuit rechts wel. Maar kan het ook een keer uit het midden en van links komen? Zodat de kiezer ook echt uh, wat meer te horen krijgt dus? U hoort de signalen van rechts. Veel wel, VVD. Ja, ik dacht even dat uw stereo niet goed stond, maar... Hallo, dit is de Groot met zijn politieke nood. Met Vermeulen. Uh, uh, meneer de Groot, ja. ik vind het fijn dat ik het even kan zeggen... want het gaat bij mij uh, om de ZCPers. Ja. Uh, ik ben dat zelf ook. En wat merk ik nou? Dat, dat geen enkele partij, en zeker ook de PvdA, die doet daar iets aan. En dat en, is eigenlijk wel een heel ernstige zaak. Want, ah. uh, uh, uh, Hallo? Uh, het... Meneer ja? Vermeulen? Ja? Is uw schoonmoeder er ook? Uh, nee, hoezo? Hier, ja. ik hoor iets op de achtergrond. Dat is mijn En morgen kunt u weer klagen bij Ferry de Groot. Vanavond zijn we weer met onze vaste analisten Rodrik van Grieken en Bart Jochems. U kunt zo verder luisteren naar Villa VPRO met Ger Jochems en Tesselblok. Ger, wat gaan jullie zo meteen doen? Hallo, uh, de wijkverpleegster die komt terug. Uh, tenminste, als je de beloftes van veel politieke partijen gelooft. Er is en een experiment in 90 gemeenten met wijkzorg dicht bij de mensen... dat blijkt heel goed uit te pakken. Wij praten met Joke Schoehuizen. Ze werkt al 30 jaar in de wijkverpleging, heeft alle veranderingen meegemaakt, inclusief de verwording van de thuiszorg tot bureaucratisch drijfzand. Dat <gif> straks, maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Lieselotte Thomassen. Radio 1 het NOS Journaal. In de Verenigde Staten worden op dit moment de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Voor het eerst zijn er voor de ceremonie op Ground Zero in New York geen politici gevraagd als sprekers. Bij de herdenking van vandaag spreken alleen nabestaanden. In New York worden zoals elk jaar de namen van alle slachtoffers voorgelezen. De Amerikaanse minister van, van Defensie Panetta heeft felle kritiek op de oud-Navy seal... die een boek schreef over de operatie tegen Osama Bin Laden. Panada zegt dat de commando die bij de operatie betrokken was met zijn onthulling toekomstige operaties en levens in gevaar brengt. De Defensieminister wil niet zeggen of het Pentagon maatregelen neemt tegen de commando. En consultatiebureaus werken aan een nieuwe richtlijn... voor het moment waarop baby's vaste voeding mogen krijgen. Nu is het advies om daarna zes maanden mee te beginnen. Maar in het nieuwe advies wordt dat vier tot zes maanden. Uit onderzoek van het Erasmus MC is namelijk gebleken... dat kinderen geen groter risico lopen op het ontwikkelen van een allergie... Wanneer ze eerder beginnen met vaste voeding. En dat is nieuws op dit moment. ANEB verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van de Amersfoort naar Apeldoorn. Voor Apeldoorn Zuid 2 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat tussen Afrit Hoendelo en Stroe 4 kilometer file. Dat komt door een technisch onderzoek na een ernstig ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden vanaf knopend Beekbergen via Arnhem over de A50 en de A12. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda verknopen de Bregseplein 2 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat voor Amersfoort 6 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het gaat om banen, het gaat om procenten... Het gaat om miljarden en het gaat om vertrouwen en iedereen heeft gelijk. Je zou er duizelig van worden, maar gelukkig is daar als houvast en wijze raadgever. Ons economiepanel klinkende munt na vier uur. En daarvoor praten wij met Joke Schoehuizen. Ze is al 30 jaar wijkverpleegster, ze kent het werk van de oude stempel. Ze maakte de nieuwe tijd mee en ze weet hoe het er in de toekomst uit zou moeten zien. Zorg op maat in de wijk. Dat en meer het komende uur in Villa VPRO. En u bent van harte welkom om te reageren via onze VpRo.nl. Dit is Radio 1 Villa VpRo. Het overwegend Albanese Kosovo staat vanaf vandaag op eigen benen. Vier jaar geleden verklaarde het land zich onafhankelijk van Servië, maar stond wel onder buitenlandse curatelen. En dat was om chaos en met name bloedvergieten te voorkomen. En het toezicht werd geleid door de internationale civiele vertegenwoordiger Pieter Veit. Tot vandaag dus. Goedemiddag meneer Veit. Goedemiddag. Druk met het pakken van de koffers? Ja, nee, er is uh, een nieuwe fase in mijn leven ingegaan. Maar ja. we hebben gisteren een fantastische ceremonie gehad... En zoals u zegt, de toezicht op uh, het onafhankelijke Kosovo is opgeheven. Ja, um, u bent nog in Kosovo, dus uh, ja, u bent ook de laatste handen aan het schudden, enzovoort, enzovoort. Laat u Kosovo nou met een gerust hart achter. En wij denken hier natuurlijk aan uh, het overwegend Albanese Kosovo, maar er woont ook een, in het noorden een flinke groep Serviërs. En die zijn nu tot nu toe uit elkaar gehouden. Bent u gerust? Ja, nou, Het is niet helemaal zonder uh, problemen dat ik Kosovo achterlaat. Uh, wat we hebben bereikt is dat de instellingen nu functioneren. Er is een democra democratie op gang gekomen. Uh, en we hebben waarborgen geschapen voor de minderheden in, uh, in dit land. Met name voor de Servische minderheid. Mm -hmm. Maar het Noorden blijft een probleem. Uh, maar wij hebben uh, het standpunt ingenomen dat uh, het Noorden beter door een andere organisatie kan worden opgelost. En de Euro Europese Unie is het best geplaatst om een dialoog uh, op gang te brengen... tussen, dus, uh, tussen Belgrado en de Servi Serviërs in het Noorden en, aan de ene kant en de autoriteiten in Pristina aan de andere. Ja. Betekent dit dus dat Kosovo nog niet helemaal alleen staat? Dat er toch nog vanuit, inter, vanuit de internationale gemeenschap... hier en daar nog wel wat mensen zitten die wat doen? Ja, nou, niemand staat helemaal, alleen in de, uh, staat helemaal alleen in deze wereld. Uh, we, zijn, we zijn allemaal goede naar elkaar toe. En Kosovo heeft ook uh, een perspectief uh, op, uh, op dit maatschap... op termijn van de Europese Unie. Maar uh, waar het op aankomt is dat de Europese Unie door, die, uh, door de, de wens van, de, van Servië en van Kosovo om lid te worden van de Europese Unie een drukmiddel geeft om de twee partijen tot een vergelijk te laten komen over Noord-Kosovo. Ja, u, want u had het daarover daarnet, hè? Een dialoog op gang laten komen tussen die Serviërs aan de ene kant... en de Albanese aan de andere kant. Maar uh, uh, uh, kom je daar nu al aan toe? Is het niet, veel, is het al, niet al heel wat als je ze uh, uh, uit elkaars haren houdt? Nou, de situatie is, is rustig op dit moment... maar er is altijd potentieel voor, voor geweld en voor, uh, voor aanslagen. Dus we hebben hier ook nog steeds... En aanwezigheid van de NAVO, en we hebben internationaal politie toezicht op, op, ook in het noorden. Maar het, het echte werk is, ligt ergens anders. Dat is een, een politieke oplossing waarbij. Eh, uh, uh, de, de Servische minderheid in het noorden, uh, een aanmoediging moet krijgen om zich te schikken in het toekomstige, uh, samenleven met, met de Albanese in Kosovo. Het zou wel knap zijn. Er moet met andere woorden gewerkt worden aan economisch-sociale ontwikkeling en er moet, uh, gekeken worden naar autonomierechten. Voor de, uh, voor de gemeenschap in het noorden. Maar daar... dat, zou... Uh, sorry. Dat, dat zou al geweldig zijn, maar je zit met nog een probleem... als het gaat om uh, um, zowel Servië als Kosovo ooit bij de EU te krijgen. Dat is dat de EU zelf verdeeld is over de status van Kosovo. Zelfs daar zijn we nog niet uit. Nee, dat is juist. Uh, maar we, zijn nog, uh, we hebben nog een lang traject voor ons. Dus we praten over uh, jaren, zo niet uh, tientallen jaren misschien. Hmm. Het, pro het, pro het proces zal heel lang duren... Maar ik geloof dat de landen die Kosovo niet hebben erkend, dus dat zijn Spanje, Griekenland, uh, Cyprus, uh, Slowakije en Roemenië, bereid zijn om Kosovo verder uh, in het toetredingsproces uh, zijn werk te laten doen, hervormingen door te voeren, zolang er steeds maar een, uh, een, uh, een reserve ligt op het hele proces dat de vijf landen hiermee niet uh, blijkgeven van herkenning van Kosovo. Nee, uh, heel kort laatste vraagje, meneer, meneer Feit. Uh, u zegt, veel hangt af van economisch per perspectief. Dat kost handel voor geld. Waar komt dat vandaan? Nou, het belangrijkste, geloof ik, is dat uh, Kosovo... Uh, uh, straks aantrekkelijker moet, moet worden gemaakt voor uh, buitenlandse investeringen. Dus ik kijk met name naar de, de private sector... Uh, Kosovo heeft een slechte reputatie Kosovo is nog, nog niet geïntegreerd in de regio dat komt door de strafmaatregelen die Servië heeft genomen tegen Kosovo na de afscheiding in 2008 als dat eenmaal wordt opgeheven en hier heeft de EU ook een rol te spelen dan zie ik dat Kosovo uh, straks een aantrekkelijk land kan worden het heeft uh, een aantal natuurlijke rijkdommen dus uh -huh. investeringen uh, is het eerste wat het land nodig heeft... en daarmee ook om werkgelegenheid te, te schapen voor de bevolking. Oké. Okay. Pieter Veit, de ambtelijke toezichthouder van Kosovo... dat vanaf vandaag onafhankelijk is. Ik dank u wel. Goedemiddag. Dank u zeer. Ja, goedemiddag. Pst. Eén minuut. De camping. Zo. Zijn jullie nog tevreden? Zeker. Ja. Dat ja. meen je. Ik ben s'morgens om tien uur...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 Belastingen horen erbij, maar zijn een doren in het oog van iedereen die moet betalen. Metropolis Radio kijkt deze week hoe ze elders in de wereld met fiscale ongemakken omgaan. En gisteren konden we horen dat als je in Italië gaat tanken... je door de accijnsen nog steeds meebetaalt betaalt aan soms wel heel verrassende zaken. Heel veel mensen weten dat niet, maar ze betalen dus nog steeds... bijvoorbeeld voor de oorlog die Mussolini voerde in Ethiopië... voor de Suezkrisis in 1956, de overstroming in Florence in 1966... Ook de oorlog in Libanon, in Bosnië, daar wordt nog steeds over betaald. Dan Zuid-Afrika. Daar zijn veel mensen werkloos en die betalen geen belasting. Om toch ergens geld vandaan te halen, voert de overheid het rekeningrijden in. Correspondente Alice van Gelder peilt de reacties. Autos staan hier in een lange rij voor de benzinepomp op een straathoek in Johannesburg. Ze willen nog snel even hun tank volgooien voordat de benzineprijs vandaag om middernacht omhoog schiet. Hier bij de pomp Alton, vader van twee, rijdt in een oude Nissan uit het jaar 2000, ruim 400.000 kilometer op de klok. Hij moet even wat geld uitsparen en gooit snel nog even vol. Because the petrol is going up, so I just save 45 rand. Hij wil 4,50 euro ongeveer uh, uitsparen. Is het is duur? Is het getting expensive? It's too expensive. From, I think it was 11 rand something to 12 rand something. I think that is crazy, hè? Huh? Gekke so, werk. Ja, yeah, so I can't take that. So. Zuid-Afrikanen betalen al brandstof -accijns. Dat is zo'n een derde van de prijs. En de overheid wil dat ze nog meer gaan betalen. De manier waarop ze dat willen doen is door rekeningrijden in te voeren. Hier noemen ze dit e-toll. Ik ga een stukje rijden met de grootste tegenstander van het land, Wayne Duivenhaag. My name is Wayne Duvenage, the chairperson for the Opposition to Urban Tolling Alliance. Die allemaal borden langs de kant van de weg staan. Die rekeningrijden aankondigen. Uh, net passeerde ik nog uh, de, Owl, de UIL-snelweg. Uh, en er staan ook al grote bogen over de snelweg heen. Uh, die de chips van de autobestuurders moeten gaan aflezen. En zo gaan ze straks betalen voor de weg. Tenminste, als het aan de overheid ligt. Maar Ween is daar tegen. En is ook een rechtszaak begonnen uh, om het rekeningrijden te Waarom ben je daar tegen? You don't want to pay? No, we do want to pay for our roads. We know that as taxpayers we have to pay for our road infrastructure upgrading. What we don't want to do is overpay. Niet te veel betalen wilde hij. En, en nu zou je te veel moeten betalen? En nou, they're asking too much. Oh yes, uh, we have worked out that the e-tolling uh, process is going to raise over 100 billion rand in 20 years. And this road infrastructure upgrade is only costing 36 billion rand over 20 years, including the interest of that. Hij zegt, we weten dat er betaald moet worden voor onze wegen, maar ze vragen te veel. It's just unaffordable, but, but more so it's the waste of money. That's our biggest concern is...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 You know, income tax, uh, business tax, personal tax, sales tax. So it's not that we can't collect the tax. Wayne somt alle belastingen op. Het is genoeg, zegt hij. Het probleem is ook alleen dat het niet op de juiste plek terechtkomt. Sinds 1994 zou er volgens onderzoek dat deze maand werd gepubliceerd... 70 miljard euro verdwenen zijn. Ik ben weer terug bij de pomp en Elton's tankje van de oude Nissan is bijna vol. Wayne zei net nog tegen me, als we dan meer geld nodig hebben voor de wegen, dan liever door middel van een verhoging van de brandstofaccijns. Dat betekent dus nog meer betalen aan de pomp. Dat is wel een efficiënte manier om het op te halen. Maar Alton kan zijn auto dan niet meer op de weg houden en denkt dat hij dan in een sloppenwijk moet gaan wonen. So, ik ben hier, ik spreek veel geld, ik moet rijden, ik moet pay ik moet have to and I'm getting less money I can't afford anything <laughs> because even now I'm thinking to go and stay by the squatter camp I think that's that dat the reality full. full full full full and I just fill up with the reserve en ik ga even hetzelfde doen mijn tank is dan maar een kwart leeg maar alle beetjes helpen nou hoe zou nou want uh, 95, uh, 95. tires uh tires are fine mijn banden zijn oké okay. uh, kun je hem volgooien? kun je vullen dan Welke? 95 yeah. Oké. Okay.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 Juist. Nou, dat morgen in Metropolis Radio. De oude wijkverpleegster lijkt terug te komen. Want experimenten met verpleegkundigen die in de wijken dicht bij de mensen werken, die lijken heel goed uit te pakken. En veel politieke partijen pleiten hun verkiezingsprogramma's voor de definitieve terugkeer van een vorm van buurtzorg. Maar ja, goed, we krijgen zo meteen coalitieonderhandelingen. Je weet nooit wat daarvan overblijft. Anyway, Jokes Goehuizen is wijkverpleegkundige in de wijk Beverwaard in Rotterdam. Welkom. Dankjewel. We zeggen jun en jij hebben af ja, gesproken. Zegt zeg, u bent u. Ja, en dan zeg ik gelijk, u. Ja. u. Uh, de beleefdheid zit in mijn genenkennis. Zo is het helemaal ja. Zeg, Je bent begonnen in de tijd dat er nog ouderwetse wijk van verpleging was. Hè? Ja. Vertel nog eens hoe dat nou in zijn werk ging. Uh, ik ben in uh, Rotterdam, Lombardije begonnen in 1981. En toen had je een soort taartpunt van wijk, waar je dus alles deed. Wij je jeugdgezondheidszorg deed, ouderenzorg. En uh, zo ben ik uh, begonnen. Heel dicht bij de mensen. Heel dicht bij uh, de huisartsen. En wat deed je dan allemaal? Want dat is er nu natuurlijk ook: ouderenzorg en jongerenzorg. Ja. Maar wat, waren, wat was je takenpakket? Het takenpakket was uh, consultatiebureaus. Uh, kinderen bezoeken die tien dagen oud zijn voor een PKU-prik. Uh, ouderenzorg. Dat hielprik, is dus. Echt hè, de hielprik, ja. Ja. Uh, de verpleging thuis. Uh, echt. Uh, hm? Alles. alles en wie eigenlijk stuurde alles. je op pad? Wie zei, nou moet je naar, naar die mevrouw, dan moet je naar dat gezin, dan moet je dit, dan moet je dat? Nou, ons laten sturen hebben wij altijd wat moeite mee gehad. We hebben natuurlijk <lacht> een zelfstandig uh, beroep, uh, maar we werkten heel nauw samen met huisartsen. Dat was eigenlijk toen de tijd eigenlijk, uh, onze belangrijkste invalshoek. En de mensen die uit de ziekenhuizen kwamen, daar kregen we bericht van mensen die ernstig ziek waren. Waar we alvast preventief uh, een huisbezoek uh, konden brengen, daar kregen we al vroegtijdig bericht van... Hmm. Ga eens even kijken. Ik, uh, laat even zien wie je bent. En dan, uh, dus zo ben ik begonnen. Ja. En was het toen ook zo in die tijd. Dus dit is van mensen die uit ziekenhuizen kwamen en die vingen dan hmm. op. Hè? Dat was ook een groep. Was het ook zo dat uh, je bij mensen kwam en dat je dacht... dit gaat niet goed, dit wordt langzaam maar zeker misschien tijd... om iemand op te laten nemen, her of der? Kon jij dat aangeven? Ja, dat konden wij heel goed zelf aangeven. Dus de zogenaamde indicatie, ja. zoals het, dat deden jullie? Wij stelden eigenlijk zelf indicatie. We werkten toen natuurlijk heel nauw samen met de gezinsverzorging... met uh, de wijk We hadden een heel klein teamje met de huisarts. Daar hadden we iedere vier weken zaten we met de hele groep huisarts. Uit Lombardije zaten we aan de tafel. En daar bespraken we de, de casus. En we liepen heel eigenlijk gewoon bij elkaar binnen. En zo, uh, zo verrichten we ons werk. Toen Ik de was een tijd... verhaal ook uit die tijd dat het ook zo ging. Uh, er werd er gezegd, uh, die oude mevrouw die heeft dat en dat weer eens gaan kijken. En dan nam je de tijd ervoor. Want daar hebben ja. we het zo over. Dat was later uh, helemaal weg. Maar toen had je daar de tijd voor. En toen kwam je er op een gegeven moment achter van de rest verrek. Er is eigenlijk veel meer aan de hand met deze mevrouw. En er is iets anders aan de hand dan men dacht. He? Het het is niet pluisgevoel effect... Ja. Herken je dat? Was dat ja, je dat herken je heel goed. Zo. En je had toen de tijd, de ruimte en de tijd om gewoon naar binnen te gaan. Of je fietste langs de morgen. Dat je dacht: van even kijken of uh, meneer uit bed is. Even, of je belde even bij de buur aan van: hou het even in de gaten. Mm -hmm. En uh, ja, dat soort dingen. Ja, dat, dat deden wij gewoon. En dat, hadden... dat was zoals je begon met in 1982. Ja. Van... Maar nog eventjes: wie en was kan... je baas in die tijd? Door wie werd je betaald? Uh, door de Kruisvereniging, Rotterdamse ah, ja. Kruisvereniging. Ja. Dat was. Ja. Uh, uh, die waren gebundeld toen de tijd. Uh, is daar een fusie ontstaan door al die kruizen. En er was één thuiszorgorganisatie. Dat was de Rotterdamse Kruisvereniging. Overzichtelijk. Ja, overzichtelijk. Maar dit veranderde. Dit Wanneer? Veranderde. Wanneer? Ja, Begin negentig euh, zo'n beetje waarschijnlijk. Uh, ja, dat is een beetje begin negentig. Er is op een gegeven moment een scheiding geweest dat wij moesten kiezen tussen jeugdgezondheidszorg en tussen ouderenzorg. Dus toen kwam er al een scheiding. En daar kwam ook een scheiding toen, uh, het. Indicatiebureau ertussen kwam. Toen werd eigenlijk heel veel van ons afgepakt, eigenlijk. Dan, dus dat wat je net zei, dat ja. zelf bekijken of iemand toe is aan, aan ja. wat anders. Dat werd overgenomen dat werd, door een instantie. De, door een instantie. CIZ, ja, die gingen dat. Ja. En die kruisvereniging, wat was daar toen nog de rol van? Uh, puur uitvoerend. En uh, minder. Uh, ja... Toen begon eigenlijk ook de bureaucratie allerlei uh, dingen in te gaan uh, uh, formulieren mm -hmm. in te gaan vullen en allemaal. En alles wat, uh, wat wij voor gingen leveren, moesten we aanvragen. Ja. En hoe werd dat eigenlijk aan jullie verkocht, deze verandering? Met wat werd er gezegd? Wat zou er beter door worden? Goedkoper nou, uh, bijvoorbeeld? Ja, dat werd altijd als argument gebruikt. Maar wij hadden natuurlijk al heel snel uh, op de werkvloer door... dat dat dus niet uh, de insteek was. Dat, dat werkte gewoon zo niet. Maar maar wij, niet... wij voelden ons be ja. beknot in ons, in, ons, uh, in ons unieke vak wat mm. wij hadden. Mm. Dan hoor je later ook... Uh, uh, dat jullie afgerekend werden op uh, de tijd die je mocht besteden... aan een bepaalde klus. Ja, dat kan en ik wel. ik heb later. er eens voor, ja. voorbeelden van gezien. Het is te absurd van woorden. In de DDR ja. hebben ze dat zelfs niet bedacht. Nee, maar dat hebben ze hier wel bedacht. En, en, en daar, daar kwam echt een, uh, een grote jaat. En uh, een grote onrust is er toen ontstaan. En er werd, uh, er werd een paar wijkverpleegkundigen werden eruit gehaald... om de medische handelingen te doen. En de rest werd gewoon met een looplijst, zoals wij dat noemden... op pad gestuurd. Dat is, dat is dat dat gewoon. Een lijst die je s'morgens krijgt. Met, uh, met daar acht tot tien namen op. met wat er gedaan moest worden. Ja. En dan een bepaalde tijd. de tijd staat erachter geschreven. van uh, wasbeurt tien minuten. Uh, uh, benen zwachten, zeven, een half minuut. en dat soort dingen. Daar mm -hmm. gingen wij uh, mee dus, op pad. Dus wat je daarvoor deed. toen je begon. in de jaar, begin jaren tachtig. we gaan toch eventjes langs die meneer fietsen. of zijn gordijnen wel open zijn. Nee, dat zat er, zat niet, er niet meer in. Als nee. mensen overleden waren. waar wij altijd nog een stukje nazorg leverden. nee, dat, dat, dat, dat kon niet meer. was van de lijst, was verdwenen. En wat je dat, net zei, dat moest je dan in eigen tijd doen. En wat je net zei, dat je laten sturen... wat alle werkverplegers eigenlijk ook niet wilden... want je verstaat je vak en je weet wat er moet gebeuren. Ja. Het werd, uh, in, in jouw ogen zei je eigenlijk... alleen nog maar me laten sturen... en me daar verder, als ik er eenmaal ben, niet de tijd voor gunnen. Ja, nou, dat is dan jammer. Je ziet, je ziet dan, als je bij mensen op bezoek bent... dat er veel meer aan de hand is... en je wil er eigenlijk eens even gaan zitten... En ik zeg altijd een kopje koffie is eigenlijk veel belangrijker dan die hele wasbeurt die gedaan moest worden dat kan iedereen en dat is maar dat was juist het kopje koffie en dan kijken wat erachter zit, achter de vraag. Want daar zitten vaak veel meer ja. uh, dingen. En daar, daar, ja, daar werden we in beknotten, enorm ja. in beknotten. En uh... Nu is er dus een experiment gaande in 90 uh, gemeentes... met weer een, een soort van buurtzorg. Het wordt betaald door de overheid. Het is een experiment. Het, moet, uh, het gaat door tot uh, 2014. Er zitten heel veel vast. Doet er niet toe. Um, partijprogramma's die zeggen, we willen dit weer hebben. Het werk wat je nu doet, jij zit in zo'n experiment. Nou, is, dat, ja. is dat helemaal ideaal? Of, of, nou, uh, uh, ik zit dus in het experiment van zichtbare schakel. Dus ja, zo heet het. Vanuit he? ja. Buurtzorg is dus wat anders, maar vanuit uh, de zichtbare uh, schakel... Uh, dus eigenlijk met de vraag vanuit Den Haag... van. We hebben toch wel gemerkt dat die wijkverpleegkundige terug moet komen. Dit is gewoon een pilotproject wat nu drie jaar loopt. En wat nu twee jaar verlengd is. Omdat ze zien dat het ja. zo'n succes heeft. En ja, dat merken wij zelf ook. Maar ben kan je weer net zoals vroeger de vrijheid nemen van... Ja. ik moet eens daar langs, ik moet zus, Nou, en ik, wij, het, het unieke van zichtbare Schakel is dat wij zonder indicatie naar binnen mogen. En dat is natuurlijk geweldig. Mm -hmm. uh, dus ja, wij, krijgen, wij zitten heel nauw... We hebben ons kantoortje in een gezondheidscentrum. Bij de huisartsen, die lopen weer bij ons binnen. Wij lopen bij de huisartsen, bij de assistenten Eigenlijk naar binnen. Eigenlijk ben je weer terug bij hoe je begon. Ik, uh, ik Eind eindig mijn goed, carrière ja. zoals ik hem begonnen ben. En dat is echt zo. En is het nou, ja. want er zullen natuurlijk mensen zijn die zeggen... ja, het is leuk en al die tijd die je neemt, en noem maar op. Maar het ging nu juist om een efficiency slag. Want dit doen is zo duur. Heb je het idee dat je hier door de gezondheidszorg... die al bijna onbetaalbaar is... dat je hem wel meer kwaliteit geeft, maar ook duurder maakt? Of? Of nee, nee veel, veel efficiënter. Ja? We zijn veel efficiënter. In, in welke opzij en in dan? mijn idee kan gewoon zo'n indicatiebureau, zo'n hele, zo uh, zo hele laag, kan er eigenlijk tussenuit. En ik denk dat wij daar veel beter toe in staat zijn en veel dichter op de mensen zitten en ja. veel beter dat ze kunnen. Dan we zeg je kunnen. dat je dus bespaart omdat je op deze manier zorg geeft dat het langer duurt voordat de mensen in wat dan heet de tweede lijn komen. Ja. dus echt in duurdere zorg terechtkomen. Ja, precies. Gewoon omdat jullie. Wij, zijn er, wij nemen de tijd voor mensen. Als, we hebben natuurlijk al heel veel zorgmeiders. waar je even de tijd moet nemen om even door te pakken. en, hè, en ze dan helpt onder de douche. met een. Hè, je, je zet de zorg op en daarna draag je het over aan, aan, aan een ja. thuiszorgorganisatie. We mogen zelf kiezen welke thuiszorgorganisatie. Wij zitten nergens aan gebonden. Dus wij zoeken gewoon waar de meeste kwaliteit zit. Ja. Wat voor de cliënten het belangrijkste is, want daar gaat, daar gaat het uiteindelijk om. Dus de bezuiniging die zit hem er eigenlijk in dat er een paar lagen met hele dure salarissen weg kunnen. Ja. Het zit hem erin dat je mensen niet onnodig naar dure specialisten stuurt. Maar is het ook zo dat jullie meer handelingen, meer mensen kunnen helpen uh, uh, per werkdag dan in de vorige bureau bureaucratische situatie? Ja je, je moet het, ja, je moet het toch wel een, een beetje breder zien. Je, wij zorgen dus, wij proberen dus die stap weer vooruit te zijn... dat je voordat het uit de hand loopt, mm -hmm. dat wij binnen zijn. Ja. Dat is bij het niet-pluisgevoel van zijn huis uit. Die trekt ja. nu veel eerder weer aan de bel. En dat is waar joh, de besparing zit, zeg. En daar zit de besparing. Ja. Kijk, en als wij dan de tijd krijgen om iemand uh, ja. te redden... dat hij niet naar een verpleeghuis ja. hoeft, dat we eventjes hem weer... He, op het pad helpen en, en dus een goede zorg inzetten... die op dat moment nodig is. En dat kun je dan heel snel bijstellen in het begin. En op een gegeven moment heb je het rond. En dan ja. is er iedereen weer gelukkig. En Noem één ik... dingetje wat uit experiment blijkt heel kort wat beter kan. Uh, wat beter kan... Uh... Minder bureaucratie, want we hebben toch nog minder. heel veel formulieren die we in wel. moeten vullen. Ja. Okay. En ik ben wel blij dat ja, via mail en via. Nu loop ik ook met een telefoontje op zak, wat je vroeger natuurlijk niet had. Dus er is al heel veel verbeterd. Maar daar kan nog uh, best wel. Uh, nou, laten we kijken worden. wat er morgen na de verkiezingen ja, overblijft ben, van uh, al die partijprogramma's die allemaal zeggen dat ze ja. dit willen. Ja. Maar ze moeten er wel wat voor over hebben. Nou ja, dat moet nog wel betaald worden. Wij, ze willen ons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 Dit is Radio 1.